De dag begint zonnig, maar vanuit het westen komt er bewolking. en in het noorden valt wat regen. Het wordt maximaal 12 graden. Dit was het en.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 Langwijldig, die dame nu, bij jeder ding die ze zo kwelt, kant. Begin van de nieuwe aflevering van Sanford op zaterdag. Je hoorde de Spider Murphy Gang en Scandal om Rossi. voor Sanford en de regio. En daarmee werd er even naar twee. Dank aan Maurice Wilde, de muziekboulevard tussen 12 en 2, kwart over 12 en 2 uur. <laughs> Zo ongeveer, hè, mo? Ja, Oké, okay, helemaal goed.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 Eerst gaan we een ander plaatje draaien, wilde ik zeggen. Maar dan moet wel dit schuifje openstaan. hè? dan, dan doet hij het beter. Hier is I'm so dizzy.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 you. Bij uh, CFM op zaterdagmiddag een lekkere plaat uit de oude doos, he, om, uh, zou om zo te zeggen. Tommy Rowe was dat en I'm So Dizzy, gevolgd door Sheila Devotion en The Spacer. Maar dat, dat kan helemaal omdat jij anders begint dan dat ik voor jou gewend ben.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 Op zaterdag worden hit van een aantal maanden geleden alweer. Ja, die Robbie Beurs blijft ook maar doorzingen. En geld terecht, want het klinkt nog steeds enorm lekker. Je hoorde de single You Know Me. CFM Race Radio. Pit Report. Report. En we schakelen snel over naar het circuitpark Forge. Daar zit Willem van deze voor het weekend van de Paasraces. Goedemiddag Willem. Jij, Hallo, je bent heel erg ver weg. Nee, je komt, er niet, je komt er niet echt duidelijk doorheen. Uh. Nee. Ja, uh, ja, dit ging al iets beter. Ja, gaat het iets beter? Ja, ietsje. Maar het is nog steeds moeizaam. Maar probeer het, Willem. Ja, ik uh, doe niet anders dan anders. Dus. <laughs> de, de, nee, ik weet het ook niet wat het is. Waarschijnlijk een verkeerde verbinding. Ja, Gilles uh, uh, krijgt wat uh, paarderaises, uh, zoals je zo zegt... Het, uh, ...een weekend uh, met een uh, aantal klassen uh, die hier uh, eronder zal gaan. En uh, ja, één van de hoogtepunten uh, moet zijn uh, natuurlijk uh, de Dutch uh, GT4. Dutch GT4, waar we zojuist de eerste race op uh, onder het asfalt uh, gehad hebben. En dat was best wel een uh, race. Ja, uiteraard uh, gegeven de omstandigheden de regen. Best interessant. Een ander interessant aspect was dat uh, kampioen van de afgelopen jaren... ...en dat is uh, Christian Frankerhout. Die trainde vanmorgen naar pole position... Uh, was ook als de kippenweg uh, hier uh, bij de start. Maar ik uh, kreeg uh, ja, de drive-through penalty vanwege het feit dat er een minuut lang op de crick gesleuteld was. Een uh, auto viel daardoor terug en uh, ja, moest uh, toen weer jacht gaan maken op een podiumplaats. Uiteindelijk uh, finishte hij op de tweede plaats. Eerste in deze race werd Duncan Huisman en derde werd Henry Sumbrink En dat zijn ook drie verschillende automerken. De winnaar Duncan Huisman in een BMW, tweede Christian Frankenhout in een Porsche en derde Henry Sumbrink in een Corvette. Oké okay, Willem, eventjes wat anders. het begin hebben we een klein beetje moeten missen vanwege een technische storing. Maar dit weekend de paasrace op het circuitpark Zandvoort zonder Radical Cup. Kan je daar wat over vertellen? Ja, dat uh, helemaal de Radical Cup. Een uh, nieuw initiatief, uh, in ieder geval voor de Nederlandse autosport. Er was toch gehoopt op een uh, hoop aantal uh, interessante uh, deelnemers uh, die zich daar in die klasse uh, wilden gaan uh, ja, etaleren, zullen we maar zeggen. Maar uh, ja, het minimale uh, aantal werd uh, verkocht aan auto's zodat er een startpijl zou worden van uh, ja, te weinig auto's om uh, mee te gaan reizen hier tijdens uh, de raceweekend die we hier op Stamford hebben. Wat, uh,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 Want uh, we hebben het uh, toch uh, hierover, uh, ook in andere klassen, uh, wel erg magere startvelden. Ik bedoel, uh, Formule Kort, uh, ja, jij bent uh, zelf op vier jaar geweest, reizen geweest in een grijs verleden, zoals je haar nu is. Uh, en bedankt. Uh, <laughs> <laughs> dat we ook een volle startvonden uh, waren van Formule Kort. dat we het hadden van 30 tot 40 auto's, hebben we zojuist ook een reis gehad in de Formule Kort. En uh, ja, we hadden daar wel het magische startveld van zeven auto's. Zo, so... oh. De, uh, waar je dan vrolijk van wordt. We kijken wat we nog we de Dutch VT4 die uh, zojuist rijden is, daar hebben we, hadden we 17 uh, auto's aan de start. Ja, we zouden dit weekend even premieren première krijgen in Nederland... ...van de Chevrolet uh, Camaro, die doorlijst die figuur uh, wordt ingezet. ze gaan er in de loop van de twee inzetten. Maar de eerste Camaro uh, die ze binnen hebben gehad... Ja, ...die heeft donderdag uh, tijdens de vrije training en test het een en ander gereden. Maar uh, ja, de motor is dermate beschadigd uh, dat hij uh, de rest van het weekend uh, stil blijft staan. Oké, okay, uh, tot hoe laat gaat het vandaag het programma door... Uh? Willem? Ja, het uh, programma gaat door. Uh, ja, we krijgen in feite nog maar één race en dat is uh, de Toelwagen Detal Ja, Zijn die inmiddels aan de start, uh, Willem? Ja, die zijn aan het opstellen. We staan hier, uh, iedereen staat nog verwacht uh, voor het podium uh, waar de basis uitgereikt kan worden aan uh, uh, van, uh, de winnaars van de Dutch Maar de ja, die wordt geformeerd uh, van, van die uh, Toelwagen Detal uh, ja, Cup. Uh, om het uh, lokaal te houden, ook daarin uh, treffen we uh, uh, iemand uit Zandvoort aan, onder andere Rondwart. Rondwart, uh, uh, twee seizoen te terug uh, actief in, uh, bij mij in de Brenner uh, Vorig jaar is hij actief geweest in Duitsland, dus, uh, lange dus, uh, de lange afstand geweest op de Noordwijven. De wereldberoemde City in maar dan de lange versie in van uh, 23 kilometer. Maar nu uh, gaat hij op de Thuis die... Uh, in deze waren, die het. Nou, laten we hopen dat hij inderdaad daar succes in gaat hebben. De race duurt 100 minuten en wij gaan volgen bij CFM. Dankjewel voor dit moment Willem en straks komen we uiteraard weer bij je terug. Oké. Okay. Tot zo. Dat was Willem vanaf Circuit Park Zandvoort. Zometeen veel meer over de paasraces. Je pesten en saren vooraf in de Duitse kranten al oh. 20 jaar. Wife. Because... Dit is 20 jaar, zie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 Wij gaan eens dus, even aandacht besteden aan het weer. Zoveel dus uh, niet. Zoveel ja. helemaal niet. En het is... Te zien. Ja, ja. Oh, oké. Okay. Daar komt hij aan, want in de studio is hij Lex van de Oren, terug van weg geweest. Lex. Goedemiddag Lex. Welkom Welkom terug. in de uitzending. Ja, dankjewel, dankjewel. We el, zijn el zo benieuwd wat het Pasen gaat doen met het weer. En de hoe de, het met jou gaat. Weet je dat het de 11e jaargang is? De 11e gewoon alweer? Ja. Zo hé. Hey.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 Mensen die in de zaan wonen luister goed, want het wordt dinsdag zonnig. Er staat een zwakke tot matige zuidelijke wind en de maximumtemperatuur schrik niet, die gaat stijgen naar 15 graden. Polootje, benieuwdheidje, Kortbroekje. ja. En de wind die dag is dat uh... een zwak, uh, zwakke, tot matige zuidelijke wind. Oh, nou, de Polo. Ja, nee, echte uh, houden nou, we dat vol? De rest van de week. Blijft het mooi lenteweer? En er zitten kansen in dat we er van het, het komend weekend nog van kunnen, kunnen genieten. Dus Je kan dit allemaal nalezen. Rob. Juist, dat wist jij. Dat was ja, dat weet ik. vraag. Dat is, dat is te lezen op www.meteopagina.nl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 Zo dadelijk gaan we weer naar Willem van Dees uiteraard voor dat spektakel. Lex mag je hartelijk danken. En volgende week uh, weer om dezelfde tijd. Zelfde tijd, en zelfde weer, weer. En weer Hartstikke biende biende. leuk dat je er weer bent Lex. Helemaal goed. Dankjewel Lex van der Horen voor het eerste weerbericht. Na de pauze zeg maar. Na de, na de winterpauze. Na de winterpauze. Oh we gaan wandelen in de regen. <laughs> kan wel nu ja. Torture in my heart. Heart still remembers you. zo door het centrum heen lopen en op dit van Salford en op het strand natuurlijk. Paasweekend in Salford en het regent, het regent. Oh, maar, maar gelukkig wij hoorden van Lex van de Oren it gets better en aanstaande maandag dan uh, gaat het zonnetje weer schijnen en hebben we een mooie tweede Paasdag. Ook lekker racen op het circuitpark Park Salford natuurlijk. Over it gets better gesproken, Hé, hey, daar slaat deze plaat mooi weer aan. What a it gets better, eh? de zin uh, van Rijs, Zo bedoel ik. <laughs> Deze plaat van de Three Degrees, die behoeft eigenlijk geen afkondiging. Hé hey albert you're a dirty old man. Zo heette deze plaats. Nou begon eerst rond tussen 12, 12 en, 2 en 2 en nu jij al voor 4 uur. Wat is er nou? Is toch gewoon een leuk plaatje? Hartstikke leuk. Ja toch? Ja.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 Zo dadelijk gaan we weer naar Willem van Deze op het Park enzovoort. Dus even kijken hoe het daar gaat. Hier is Tim Fin en Fraction Too Much Friction. Yeah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 Ja, de Dieselcup, Diesel uh, Cup, zoals jij uh, voor een start gegaan alweer, uh, exacte tijdstip heb ik niet helemaal in mijn hoofd, maar die zijn alweer een aantal uh, rondjes op de ochtend. En ook in die Diesel Cup uh, vinden we weer iemand terug, ja, waar rijdt hij eigenlijk niet in, hè? In, uh, Blekemolen bedoel je? Ja, Jeroen Blekemolen vinden we daar uh, weer in terug. En die uh, had zich uh, gevaliseerd op een uh, pole positie. Hij rijdt. hier samen met uh, Peter van der Kolkwarden mee die ook in de uh, GT4 uh, rijdt. En ja, hij ligt uh, de kop is uh, nog steeds voor hem. Op uh, tweede plaats vinden we terug uh, Frans Verschuren en uh, Luc Braams. En als ik me niet vergis is uh, Ron Zwart en zijn uh, teamgenoot uh, van der Leen.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 Doet. Dat is Ronald van der Laar. Ronald van der Laar, de kampioen van het winterkampioenschap. En ja, die is actief ook in deze Tour Wagen de Diesel Cup. En die rijdt daarin samen met Michel Blezemolen. Ja, Willem, als we naar buiten kijken, is het een klein beetje aan het spetteren hier in Zalvoort. Geldt dat ook voor het circuit? En hoe gaan de coureurs daarmee om, wat betreft de bandjes? Wacht even, dan hoor je het.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 Uh, voor de rest ja. is er uh, niet echt uh, een opkomst. Waarschijnlijk ja, maandag uh, is die mogelijkheid uh, best wel aanwezig. Uh, de weersvoorspelling is natuurlijk wat uh, beter dan uh, dat die nu is. En, uh, er zijn natuurlijk ook uh, vanuit de sponsor, en het is uh, Gillette, het Kruidvat, uh, zijn er aardig wat uh, kaarten verspreid, her en der. Uh, ja, en dan uh, is de kans toch groter dat er een aantal mensen zijn die zo'n uh, kaartje hebben. Die, uh, die, uh, Droog gisteren hebben bemachtigd, laat ze. Nou, laten we een dagje zo goed gaan. Die meubel, boel, boel, vaart, die heb ik al 20 jaar lang gezien op paasdag. Oké, okay, maar een rare combinatie: Kruidvat en Gillette. Ja, ik weet niet voor de rare combinatie is. De, de, de scheermesjes worden erbij, op het duik, wat, <lacht> <Ja>. <lacht> Aan de lopende band. <lacht> maar goed, ja. we mogen blij zijn dat er weer sponsoren zijn om dit evenement te, te sponsoren. Ja, sowieso top, ook, ja. toch? Uh, ja. Sponsoren, dan staan de auto's stil, zullen we maar zeggen. Oké, okay, ja, als we publieke belangstelling willen hebben... ...zullen we waarschijnlijk echt uh, moeten wachten tot uh, de Red Bull Masters of Formula 3. Want dat gaat een spektakel worden, hè? Ja, dat is ook uh, weer een evenement. Uh, en het is heel mooi dat we zo'n sponsor heeft weten binnen te halen. Ik bedoel, Red Bull overal uh, actief uh, in de autosport uh, tot in de Formula 1 toe. En uh, ja, nou, dan is het mooi dat uh, Nederland ook... Uh,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 En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Carmen Verheul met het NOS Journaal. Zuid-Korea heeft een marineschip gestuurd naar een gekaapte Zuid-Koreaanse supertanker. De tanker heeft voor 170 miljoen dollar olie aan boord. En werd gisteren voor de oostkust van Afrika overmeesterd. Waarschijnlijk door Somalische piraten. De 24 opvarenden zijn gevangen genomen. De Zuid-Koreaanse torpedobootjager patrouilleerde al in het gebied... en heeft opdracht gekregen te voorkomen dat de tanker kan aanleggen in een Somalische haven. Het is de derde keer dat Somalische piraten een supertanker kapen. De kapingen eindigen meestal met de betaling van losgeld. Bij twee opeenvolgende explosies in de Russische deelrepubliek in zijn twee agenten om het leven gekomen. Volgens het Russische persbureau Interfax... blies eerst een zelfmoordenaar zich op bij een politiebureau... en ontplofte er korte tijd later een autobom. Zouden twee gewonden zijn. De aanslagen zijn de laatste in een serie... die de afgelopen week het leven kost aan zo'n 50 mensen. In Moskou was de metro het doelwit... en ook de deelrepubliek Dagestan werd een paar keer getroffen... De aanslagen zijn het werk van islamitische rebellen. Die streven naar een onafhankelijk emiraat in de Caucasus. En de Russische pers meldt dat ook de tweede dader van de metroaanslagen in Moskou is geïdentificeerd. Een 28-jarige lerares uit Dagestan. Haar vader heeft zijn vermiste dochter herkend op foto's van de aanslag. De andere dader is een meisje van 17 de moord op de Zuid-Afrikaanse extreemrechtse leider Terblanche Blanche is een oorlogsverklaring van zwarte aan Blanke. Dat zegt de secretaris-generaal van de Afrikaner Weerstandsbeweging, waar Terblanche Blanche de leider van was. De AWB roept om veiligheidsredenen op tot een boycott van het WK-voetbal in Zuid-Afrika. De twee verdachten van de moord worden.